Volgens de boer is groei het middel om een betere samenleving te krijgen. en verwacht dat de werkloosheid sterker zal dalen dan het Centraal Planbureau nu voorziet. De werkgeversvoorzitter herhaalde dat hij na Prinsjesdag met minister Asje gaat praten over vluchtelingen. Hij wil zo'n 2000 vluchtelingen aan een baan helpen in sectoren waar vacatures nu moeilijk zijn te vervullen.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 Het weer vanuit het zuiden buien, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Later vanavond overal droog. Ook morgen kans op buien met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Volgende week blijft het wisselvallig. Dit was het NWF. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Alumbra la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado no te perdonaré. Enrique Iglesias en uh, Loco met uh, Romeo. Romeo. Romeo, hoi mij nou. Goedemiddag, ik ben er weer. Mijn naam is Fred hey. ZFM Zandvoort, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. En uh, we zitten zeven minuten over de klokjes van vijf uur. En uh, ja, ik zou uh, zeggen iedereen hartelijk welkom. En we gaan een plaatje draaien voor uh, Van Céline Dion. Ik ben helemaal de weg kwijt, I'm alive. Dat is foto was dit. En I stop loving you. Daarvoor hoorde u Celine Dion met I'm Alive. Ik zou zeggen, allemaal nog een hele goede middag. Daar is hij weer, en Frit, hij, CFM Zandvoort. En we gaan verder met salt en pepper. En push it. Ja, dat was hij dan, zout en peper en push it uit de jaren tachtig. We gaan verder met het goede doel en hou van mij. mij een beetje geremasterd en uh, ja, zoals jullie al gehoord hebben, ja, heb ik een uh, liefdag een dame en uh, haar naam is Lisa en ja, zij, uh, zij gaat proberen mij een beetje te assisteren Lisa, toch? Ja, welkom. Ja, nou, kijk, hier, zo weinig, uh, met zo weinig woorden en uh, toch uh, aanwezig. We gaan uh, even kijken hoor, dan uh, gaan we een plaatje draaien. Zullen we dat doen? We doen ja. uh, in Ilse de Lange en uh, Hurricane. Goedemiddag, ZFM Zandvoort, 106.9 en uh, 104.5 op de FM-kabel. Uh, um, Ik ben helemaal van mijn papapapie. Prachtig nummer. Ilse de Lange en High of the Hurricane. Hier bij CFM Zandvoort. Ja, ik moet er nog een beetje in komen. Ik heb net een, een lange vakantie achter de rug. Dus ja, ik, ik ben er nog niet helemaal in. Ik zit nog een beetje in de vakantiemodus, om het maar zo te zeggen. En ja, wat gaan we doen? We gaan weer lekkere muziek draaien. En dat is een, een nummer van uh, Eddie Grant en Gimme Hope Johanna. FM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomer is. CFM Zandvoort, goedemiddag. 106,9 in de Vrije 104,5 op de kabel hier in Zandvoort. En uh, ja, Lisa, heb je het nog naar je zin? Ja, ik wel. Ja? Nee, oké, okay, ik ook. Ja, en we gaan nog een, een leuk nummer doen. En dat doen we met uh, Taylor Dane en Tell it to my heart. Ja, dat was het dan. Tel er een en tell it to my heart. Uh, ik meen uit, uh, uit 1988 alweer. 89, 88, 89 ongeveer. Ja, in ieder geval die tijd. En toen, uh, ja, toen zat ik in, uh, in het leger, de diensten. Heette dat toen de diensttijd. En ja, even kijken hoor. Ja, jij weet, jij hebt nooit wat, uh, jij weet niet wat, uh, wat diensttijd is natuurlijk, hè, Lisa. Nee, ik heb er alleen van ah. gehoord. Ja, oké. Okay. Maar het zal van je vader zijn, Nicky. Nee, die heb de... je. Ga ook met geschiedenis, dat kan ook nog. Oké, okay. nou we gaan een uh, plaatje draaien van uh, Los Jeffes. en Aloko, aloko. Música Loco. En uh, ja, Los Jeffers. En uh, ja, een beetje drukke plaat en uh, toch wel een beetje zomerse tinten. Ja, alhoewel ziet het er niet zo uit hier buiten. Want het, het is uh, behoorlijk treurig weer. Ja, en uh, het kwik kwam vandaag niet hoger dan maximale temperatuur uh, van 20 graden. Dus uh, daar het hij dan. En uh, ja, in de middag uh, krijgen we regen. Nou, dat, uh, dat zal ongeveer nu wel zijn zo'n beetje tegen de avond. En uh, ja, een windkracht 4... En uh, ja, de neerslag hier in Zandvoort is 95%. En morgen, uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Een beetje afwisselend met de zon. En uh, ja, weer tegen de avond krijgen we weer aardig wat buien. Met een windkracht 3. En ja, de neerslag is alleen iets minder. Ja, die is maar 70%. Dus nou ja, uh, er zal er een, een, een, een millimeter of twee minder vallen als vandaag. Maar goed, daarom niet getreurd. Temperaturen zijn 20 graden. En we beginnen met 12 graden morgenochtend Dus niet getreurd We gaan gewoon weer een plaatje draaien Toch, Lisa? Zo beter? Ja, ja? goed idee <laughs> Oké, okay. even kijken Wat gaan we draaien? We gaan dus eens een Nederlandse rampenstamper erdoorheen draaien En uh, Jeffrey Kuibers En hij het overdonderd. Ken je hem een beetje of niet? Eh, uh, volgens mij niet oh, Nou, luister maar dan Ah, dat was die dan. De laatste nieuwe van Jeffrey Kuipers en overdonderd ja overdonderd. Ik ook hoor. Jij Lisa? Helemaal. Ja. ja. <laughs> jij, jij kent het nummer niet? Nee maar nu wel. Oké. Okay. Nou. Bij deze. We gaan een, een lekker zomers plaatje draaien van de Thigh Straits. Keer die wel? Uh, nee ook niet. Oh. Nou. The Walk of Life. Heerlijke plaat is dit toch. The Dyer Straits met The Walk of Life. En toch kende jij hem wel, uh, Lisa. Ja, ik wist, uh, ja. Ik wist alleen de titel van niet meer. Nou ja, het kan. Het kan dat je de titel niet, uh, niet weet. Althans, hoe, uh, hoe de plaat heet in, uh, bij de die Straits ook in. Maar, maar die oude heer die kan hem zeker. Net zoals deze plaat. Een level 42, die kun je wel? Zo, ik hoef er eventjes niks op te hebben. <laughs> ja, je, ja, je slaat eventjes weg, hè? Nou, we gaan het draaien. Lessons of Love. Goedemiddag, hem, 106.9... Hallo. Hier bij CFM. Dat is uh, nog vijf minuutjes. En dan, uh, dan is het weer tijd voor nieuws. Van uh, zes uur. En dan uh, gaat Lisa ons weer verlaten. Toch? Ja, dat klopt. Ah, Oké. Okay. En uh, nou. Volgende week weer? Of? Nou, ik hoop het wel. Ja, ja? ja. Je, je vindt het wel leuk. Ja. Nou, leuk. Ik vind het ook leuk. Oh, dat ja, <laughs> Oké, okay, dan gaan we nog even een, een verzoekje doen. En de, die is. Uh, die worden aangevraagd door Monique. Monique uit Rotterdam. Jij vraagt een plaatje aan. En jij wil een plaatje horen van A Seal. En Kiss from a Rose. Hier is hij dan. <middels> Het is wel de akoestische versie. Maar dat geeft niet hoop ik. <middels> When it's slow, my eyes become larger, the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah, now that you're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 become a larger. The light that you shine can't be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Maken, tell you so much I can say. You are my power, my pleasure, my pain. To me you're like a gold addiction that I can't deny. Won't you tell me? Tot zover het ritme van ZFL. Via de kabel op 104.5.